Mautschreurs met het NW-journaal, S. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Syrische luchtmacht. Raqqa werd in 2013 uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat van IS. Bij de bombardementen daar zouden 40 doden zijn gevallen, onder wie veel burgers. De stad Palmyra is volgens ooggetuigen bestookt door Russische toestellen. Het is onduidelijk hoeveel doden daar zijn gevallen. In Syrië is een wapenstilstand van kracht, maar die geldt niet voor gebieden die in handen zijn van IS. In heel Turkije zijn veiligheidstroepen uiterst waakzaam om nieuwe aanslagen te voorkomen. Vanochtend kwamen bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Istanbul zeker vijf mensen om het leven. 36 anderen raakten gewond. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn twaalf buitenlanders. Volgens Turkije blijkt uit een eerste onderzoek dat de dader lid was van de Koerdische PKK of van een andere terreurgroep. Minister Hennis vindt dat het budget voor defensie op termijn met 2 miljard euro omhoog moet. Volgens haar is dat nodig om het Nederlandse defensiebudget naar het Europese gemiddelde van 1,4 procent van het bruto binnenlands product te brengen. In het radioprogramma Kamerbreed zei Hennis dat Nederland stap voor stap het defensiebudget moet repareren. Alleen zo kan Nederland volgens haar een voorwaardere partner in Europa en de NAVO blijven. De politie heeft bij toeval in Venendaal ontdekt dat iemand nog voor tienduizenden euro's aan bekeuringen moet betalen. Volgens RTV Utrecht waren agenten gisteravond op zoek naar een man die 160 euro aan boetes had uitstaan. Ze belde aan bij zijn huis. Zijn broer deed open. Die bleek nog veel meer bekeuringen niet te hebben betaald. Het gaat om een bedrag van ruim 170.000 euro. Het weer overwegend bewolkt, maar in het noorden kan de zon even doorbreken bij maximaal van een graad of zeven. Ook morgen is het grijs, er kan wat motregen vallen, dan wordt het zo'n acht graden. En dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer tussen Stroen en Knorpunt Hoevelaken. A4 richting Amsterdam, 3 kilometer tussen Hoogmaaden en Knorpunt Burgerveen. Op de A15 richting Rotterdam, daar staat tussen Houdingsveld Giesendam en Sliedrecht West 4 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht, daar staat tussen Hilversum en Utrecht Noord 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het centrum van Sanford, waar het op dit moment enorm gezellig is. Hoorden we al eerder van onze verslaggever daar ter plekke koord draaien. Dit centrum moet je wezen, moet je zijn. Want uh, ja, daar is heel veel live muziek en uh, leuke steentjes en uh, noem maar op. Je hebt het allemaal vandaag tijdens de dertig van Sanford. En morgen uiteraard ook tijdens de dan Jordyn Damvalgewei, de single van de Fort Tops, als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur. U drie. We krijgen druk op het, Jan. Ja, natuurlijk gaan we na de volgende plaat weer schakelen... met onze razende reporter, Cor Draaier, want die is in het centrum. En zou hij dan nou inmiddels bij het wapen zijn Waarschijnlijk wel, ja. Dat is een heel end hoor, van het raadhuis. Nou, de laatste keer dat we hem aan de telefoon hadden, was hij, bij, was hij al bij het museum. Ja, maar daarom moeten ze zich ook uh, laten masseren, hè? Ja, dus, ja. dus en dan door ja, is spannend, hoor. Het wapen natuurlijk. <lacht> dus na de volgende plaat gaan we schakelen met Cor. En dan gaan we kijken uh, hoe de stand van zaken is daar op het Gasthuisplein. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Dolly. En het gedicht van de week, het is gewoon een mooi romantisch uh, gedicht. Avondstrand. Dus ik zou zeggen, uh, Pit Report schuift iets op in verband met de actualiteit. Maar daar hebt u ook nog recht op, want we, gaan, uh, we weten al dat uh, Max Verstappen vanaf de vijfde plek zal gaan starten morgen tijdens de Grand Prix van Australië. Die om zes uur morgenochtend Nederlandse tijd zal worden verreden. Maar er zijn nogal wat reacties losgekomen van de diverse coureurs omtrent Het nieuwe kwalificatiesysteem. Dat later in Pit Report. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Ja, we blijven nog even doorwandelen hoor. Ja, wel, ja wel. Deze wil ik gewoon draaien. <lacht> Hij is zo leuk, Hij is zo mooi. leuk, ja. Papi, loopt toch niet zo snel. Hier is Herman van Keeken.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 en hoorde je bij CFM, ja, de wandel 30, hè? Ja, daar hoort zo'n plaat wel bij. De de papie loopt toch niet zo snel. We schakelen weer live over naar het centrum. Laat me raden bij het Wapen. Cor? Ja, ik ben, met Cor <laughs> hier. ik ben even weggegaan met Wapen, want er is een podium opgezet... en er staat een zanger te zingen. En uh, dan kan je mij niet verstaan. <laughs> Oké, okay, was het alleen daarom Of was het... Nee, ik zeg verder ook niks. Le lekkere muziek gewoon. Ja, er staat een uh, live zanger die staat daar uh, te spelen. Nou, ik heb wat uh, mensen gesproken die het uh, parcours gelopen hebben. Uh, er zijn natuurlijk ervaren wandelaars bij en wat minder ervaren wandelaars. Ook mensen die er voor het eerst meedoen. Nou, die zeggen allemaal: uh, 30 kilometer is heel goed te doen. En ze zijn allemaal blij dat de zon niet schijnt, omdat uh, tot vaak met 30 kilometer of meer heb je heel vaak oververhitting. Dat zie je dan met name ook met uh, landelijke evenementen, dat als er 50 tot 60 kilometer wordt gelopen, dan zijn mensen oververhit. En het Oude Kruis, die heb uh, ik ook even gesproken, die zei van nou het is goed dat er niet zoveel zon is. Want dan uh, is het gewoon beter te doen voor de mensen. Ja, dus hoorden we inderdaad uh, ook van uh, Rob Spruiten, uh, die we eerder in de uitzending hadden? Ja, ja die uh, had ik even ook gesproken. Uh, nou, verder heb ik uh, nog even gevraagd bij de masseurs in, uh, in het museum, dat is ook heel leuk. Uh, er zijn, tot nog toe zijn er uh, 33 mensen geweest die een, uh, een heerlijke massage hebben gehad. <laughs> En uh, de mensen die zijn van het uh, Nederlands Genootschap van Sportmassages... en die staan altijd bij evenementen, uh, staan ze dan uh, massages te geven aan mensen die dat, uh, dat nodig hebben. Mm -hmm. nou, ze verwachten uiteindelijk dat er zo'n 50 man uh, gebruik maakt van hun diensten. Oké, okay, ja, maar het is, uh, ja, het is een heerlijke sportmassage die, uh, die je daar kan krijgen. Moeten ja. de mensen er nog voor betalen of wordt het gratis aangeboden? Het wordt uh, gratis aangeboden. Er staat wel een rij, maar uh, die is niet zo heel erg lang. En mensen kunnen dan gewoon achteraan sluiten en dan zijn ze nou, toch binnen een half uurtje aan de beurt. Ja, toen we de vorige keer in de uitzending hadden, Cor, waren er ruim 4.000 mensen inmiddels over de finish van de 30 van Zandvoort. Hoe ja. is de stand nu ongeveer? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, want uh, ze, het is tot 5 uur open. Ze denken dat er nu nog uh, zo'n nou, 800 900 man nog binnen moet komen. En ik heb even gepraat met de mensen die de medailles uitdelen. Nou, die zeggen ook van, nou, het gaat goed. Iedereen moet aan de kaartje laten zien als ze zich hebben schrijven, Die krijgen een medaille. Ik heb er even eentje mogen lenen. Die heb ik in mijn zak zitten. En dat is echt een hele leuke medaille. Met een, uh, een grote zet erop van Zandvoort. Een grote set van ZFM, begrijp ik. Ja, ja heel goed. Ja, ja, met oorstjes erin. Ja. Komt helemaal mooi uit. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, Hey Cor, uh, ja, we zien de foto's uh, zo meteen wel op Facebook. Nee? Jij met de medaille om. Ja, nou ja, iedereen weet natuurlijk dat niet in meegelopen. meegeloof. hier ja. alleen maar uh, te kletsen met iedereen. Nou, verder is het zo dat uh, de sfeer die is echt heel leuk hier is. Het een beetje naar voren lopen. Dan gaat de muziek wat harder. En uh, het plein dat is gewoon lekker vol. Er staan ook op de rasjes En dat is echt een heel leuk idee om dat in de zomer met om dat vaker te doen. Het hele plein vol met een terras. Oké, okay, ik zou zeggen, een, een, een een je in het feestgedruis. Ja, ik denk dat ik mijn eerste vuurtje ga nemen. Ja, ja, je hebt hard gewerkt vanmiddag daarom. Dus uh, je bent er nu nee, ook. Ik uh, mag... <laughs> je bent er ook hard aan ja. Tieren. Ik heb begrepen dat je morgen tijdens de, de circuitren uh, ook uh, ons uh, het verslag uh, zal gaan uh, regelen. Ja, ik ga dat uh, zeker doen. Ik, ga dat, uh, ik heb al met een paar mensen afgesproken om uh, bij hun in ieder geval even langs te gaan. En dan, uh, dan krijg ik de informatie wat, uh, wat sneller. Ja. En uh, het is echt geweldig. Nou. mensen die het niet hebben gedaan en die dit niet hebben gezien, die hebben echt wat gemist. Oké, okay, nou mooiere reclame kan je er niet voor maken, Cor. Hartstikke mooi. Bedankt voor vandaag. Morgen spreken we elkaar weer. Ik zou zeggen, uh, neem lekker een biertje en uh, ga stort je in het feestgedruis. Dat zal ik doen. Dankjewel, Wappijon. Oké. Okay. Genieten van, dankjewel. Cor, en één biertje, hè? Eén biertje. Ja, dat was een rekening, was er, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Cor. Maak een rekening. <laughs> Dank, dankjewel, en veel plezier. Oké, okay, ja. hoi. Dat was Kortrij live in het centrum van Standfort bij het wapen. Ja, daar is de finish vandaag van de 30 van Standfoort. Nou, nog een paar honderd deelnemers. Die moeten nog een klein stukje lopen en die moeten wel voor vijf uur binnen zijn, natuurlijk. Dat is wel de bedoeling van dit spel. Hier is Madonna en de Material Girl. Juist de juiste verslaggeving van onze collega Kort in het centrum. Daarbij het wapen van Sanford, waar vandaag de finish is van de 30 van Sanford. Gezellige boel daar, Albert-Jan. Nou, en of? Ja, zeker. En die koordie die vermaakt zich ook wel hoor. Dus vandaar dat hij het morgen ook weer met alle plezier gaat doen tijdens de Runners World Circuit. Hier is Englishman in New York van Chris Kemp. See my teeth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 Dus juist de single van Chris Cap en een Englishman in New York. Ja, we gaan weer schakelen naar de organisatie van het evenement van vandaag. Goedemiddag, Jeroen Wouda. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending bij CFM Zandvoorts. Jij bent Dankjewel. van de organisatie van Le Champion. Ja, dat klopt helemaal. En hoe gaat ja, het? Zandvoorts, ja, het gaat heel goed. We hebben een mooie wandeldag. Het is uh, nou, er bijna geen wind, natuurlijk, het is droog. al. Nou, voor wandel is het perfect. En, uh, en we, we hebben begrepen, meer dan 6, ruim 6000 deelnemers. Ja, we hebben 6677 deelnemers. Dan, dan moet je als organisatie natuurlijk ook hartstikke blij mee zijn dat er zoveel mensen op, uh, naar zo'n evenement toekomen. Absoluut, ja, we hebben ieder jaar hebben we, uh, toch weer meer deelnemers. Ja, daar zijn wij heel blij mee natuurlijk, want je wilt ook uh, groeien en dat mensen het waarderen. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk een heel voortraject voordat het, de organisatie weer staat. Die zal je ongetwijfeld een draaiboek hebben. En, maar uh, hoe, hoe is de samenwerking met de gemeente Zandvoort? Want die hebben natuurlijk, moeten natuurlijk ook de nodige aanpassingen doen. Ik, ik denk aan het verkeer en noem maar op. Hoe gaat die samenwerking? Ja, die samenwerking gaat eigenlijk heel goed. Al vanaf de eerste editie dat wij de Zandvoort Queerrund deden is de gemeente heel erg betrokken geweest. En daarna ook bij uh, het opstart van de 30e Zandvoort, zeg maar, het wandelen op de zaterdag. Ja, die, uh, die, die denken altijd goed mee. En eigenlijk is altijd veel, eh uh, veel kan. Als we, uh, en ze zijn ook van ons gewend dat wij het dan nou goed organiseren. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Uh, dat ze het niet zomaar loslaten. En wij vinden het ook wel mooi dat bijvoorbeeld de burgemeester vandaag het stadshot heeft gegeven. En ook bij de finish aanwezig is geweest. Dus... Uh, dat zou ook echt betrokken zijn. En dat, uh, dat, dat verraadt er aan alle kanten vanaf. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja Jeroen, want uh, jullie organiseren uh, meerdere evenementen in het hele land. Het hele jaar door. Ja dat klopt. We, zijn vooral, uh, ja, we richten ons vooral op evenementen in Noord-Holland. Maar het kan ook verder in het land. En uh, ze hebben grotere evenementen zoals een amsterdam dan en een Amsterdam Marathon. Uh, en andere wandelevenementen zoals de Amsterdam wandeltocht de Egmond-Wandelmarathon. En de Amsterdam City Walk, dus dat, uh, die naam is allemaal Noord-Holland. En dat zijn ja, evenementen, er zitten kleinere evenementen tussen. Dat, dat zijn dan kleinere, wat wij noemen, van 500 deelnemers. Maar een het uh, Weekend bijvoorbeeld, dan heb je het over 70.000 deelnemers. Zo. En alles daartussen, zeg maar. Ja, jullie hebben dus uh, heel veel ervaring in het uh, organiseren van evenementen. Voor de hoeveelste keer is het eigenlijk uh, de 30 van Zandvoort? Dit jaar is de zesde editie. De zesde editie, betekent ook de zesde circuirun die morgen gaat plaatsvinden? Nee, nee, de circuirun die, uh, die is al wat langer. De circuirun is eigenlijk uh, op een gegeven moment gestart. En uh, daarnaast hebben we na een aantal jaren het wandelen toegevoegd. De circuirun die gaat naar zijn negende editie toe. Oké, okay, en uh, goed, uh, we hebben van, van Rob Spruit, de, de, de, de, de, ja, de woordvoerder van het Rode Kruis... begrepen dat het aantal blessures heel erg meevalt. Dus daar dat moet, jij ook, moet jou ook uh, gelukkig stemmen. Ja, ik heb hem net ook gesproken inderdaad. Dus uh, dat is altijd goed om te horen. Ja. En uh, ik hoor, uh, jij zei het even toen we elkaar net aan de telefoon... Jij gaat morgen, ga, ben je niet in functie, maar ga je gewoon meelopen? Ja, ja ik heb dan vandaag zeg maar uh, de coördinatie... En morgen uh, ben ik zeg maar vrij, hoe zou het zo noemen. En dan ga ik natuurlijk zelf meedoen met de squiren. Oké, okay, nou ik hoop dat, die, dat het morgen uh, net met zo min mogelijk blessures is. Uh, uh, het, het blijft droog morgen, het zal hetzelfde soort weer zijn als vandaag. Dus dat is ideaal uh, renweer, om het zomaar eens te zeggen. Hardlopen is het prima. En ik heb ook uh, al gezien dat we wind mee hebben op het strand. Dus dat is ook lekker. <laughs> heel mooi. Zelfs dat ja. heeft dus Le Champion goed geregeld. <laughs> ja, ik zelfs dat hebben wel goed geregeld. <laughs> Oké, okay, hey, uh, ja, nog de laatste loodjes van de 30 van Zandvoort. En ik zou zeggen: uh, bedankt dat je even in de uitzendingen hebt willen komen. En uh, ik wens je hier vanuit uh, de studio morgen erg veel uh, uh, renplezier. Ja, nou hartstikke bedankt. Heel veel succes met het programma. Oké, okay, Jeroen. Hartstikke bedankt. Dankjewel Jeroen. Go, go. En blijf nog heel even hangen zo dadelijk. Uh... En als je dit soort muziek hoort, zo tijdens uh, de 30 van Zandvoort... ga je vanzelf uh, sneller wandelen, hè, lijkt mij. Joh, dan Light It Up, de single van Major Laser. Daarmee is het half vijf geworden. Ik kijk even mijn collega Albert-Jan uh, aan. Heb jij uh, Dolly voor je liggen? Ik heb, of, <laughs> ik heb, ik heb, ik heb Dolly hè, voor mij liggen. <laughs> het is heel goed. Ik ze wel even zoeken. Ja, daar... nee, dat begrijp ik. <laughs> Normaal zit ze achter de microfoon, maar uh, nu ligt ze voor je. En dit Hoe is het is... met Dolly? Goed, goed. Moi. Maar ja, Dolly is nog steeds op zoek naar een uh, thuis...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 waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin... zal voor haar ideaal zijn. En wie zo'n gouden mandje voor haar heeft... die wordt verzocht zich te vervoegen in het dierenhuis Kennemeland... want daar verblijft Dolly momenteel. En wel aan de Keesomstraat nummer 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... En het is schopen van 11 uur morgens tot 4 uur middags... op maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuizenkermeland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. Dus ga voor Dolly of andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren thuis hier in Zandvoort. Kijken we nog even naar het voetbal. Ja, er is vandaag uh, wel gevoetbald. De wedstrijd Veteran 1 tegen de Legmeervogels. Daar hebben we het dan over. Nou, nee, geen leuke eindstand. 2-7 is het geworden in het voordag van de tegenstanders. Nee. waren ze, de heren van de Handsome Poets. Dat is met Sky on Fire. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En zo zit het vijf minuutjes over half vijf bij uh, Zandvoort op zaterdag. We gaan eens even kijken naar de Formule 1. Mooie prestatie van uh, Max Verstappen vanmorgen, Albert-Jan. Ja, we melden het al uh, in het eerste uur, en, uh, ja, de of de, hij is de best van de rest. De best of the rest. Ja. Bedoel, hij rijdt nu met een Ferrari motor en uh, hij staat uh, morgen uh, op de vijfde plek achter de grote jongens. Dat begrijp ik wel. Hij rijdt nu met een Ferrari motor en die hebben ze van Ferrari gekregen. Maar dat is de motor van 2015. Oh, Verstappen. Juist, heel goed. En uh, Ferrari heeft natuurlijk zijn eigen motoren ook, uh, ook uh, meer vermogen gegeven dan uh, ten opzichte van vorig jaar. Wat zou toch te gek zijn als, als, als Max Verstappen in één keer veel sneller zou gaan... dan ja. Vettel Oeps. en als Rijkonen. Maar goed, wat uh, een hot item was uh, tijdens de kwalificatie was natuurlijk uh, het nieuwe kwalificatiesysteem. En daar is niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. Max Verstappen, Sebastian Vettel en andere topcoureurs... menen dat de vernieuwde kwalificatietraining in de Formule 1 alweer op de schop moet. Voor de Grand Prix van Australië werd voor het eerst een nieuw kwalificatiesysteem gebruikt. In elk van de drie sessies vielen de coureurs nu één voor één af. In Q1 en Q2 leverde dat verrassingen op. In Q3 werd echter nauwelijks gereden door de laatste acht deelnemers... en was de strijd voor pole position al vijf minuten voor het einde beslist. Voor mij als coureur is het wel spannend stelt Max Verstappen tegen Telesport na afloop van de primeur. Je hebt maar één rondje om een tijd neer te zetten en mag geen enkele fout maken. Dit was de eerste keer en volgens mij kun je altijd kijken wat er beter kan. Net als met een auto, die moet, ook, die moet je ook doorontwikkelen. Sebastian Vettel daarentegen was veel negatiever over de nieuwe opzet. Ik snap niet waarom iedereen zo verbaasd is... Bronde de Duitse Ferrari-coureur die de derde tijd neerzette. We zeiden al dat dit zou gebeuren. Het begin was even gek en onnodig druk aan het begin... ...omdat er dan op zich tijd genoeg is. Aan het eind is volgens mij helemaal, is helemaal verkeerd, zeker voor het publiek. Mensen willen een strijd om de beste tijd zien. Je kunt niet zomaar wat veranderen als we er uh, al kritiek op hebben. We moeten goed nadenken en zeker dingen veranderen. Lewis Hamilton, Paul Zitter. Lewis Hamilton, uiteindelijk is het goed dat we iets nieuws geprobeerd hebben. Dat hoort bij trial and error. Misschien moeten we de boel niet op terugdraaien. Zijn Mercedes-teamgenoot Rosberg denkt aan een compromis waarbij de oude systeem moet worden terugkeren voor Q3. Snapt u het nog? Kijkt u wel ja. naar de herhaling van de kwalificatie, want het is inderdaad. Op een gegeven moment, de, de snelste auto's hebben hun tijd neergezet... en denken dan nou van ja, ik kan toch niet sneller... dus dan stoppen ze gewoon en gaan niet meer de baan op. Nou, in het begint dus veel auto's wel op de baan... omdat iedereen die tijden wil neerzetten. Alleen voor minder rijke teams... die dus die minder banden en mindere snelle auto's hebben... die zijn naar Q1 en Q2 zijn hun banden al helemaal aan gort en kunnen dus echt niet meer meedoen voor de grote prijzen... om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Maar goed, Hamilton op pole en hij voelt zich als James Brown, als hij, zegt hij dat zelf. Lewis Hamilton pakte naar eigen zeggen met sexy rondjes zijn 50ste pole position voor de Grand Prix van Australië. Ik moet echt mijn hoed afnemen richting het team. Jubelde de Britse Mercedes coureur na afloop van de kwalificatietraining in Melbourne. Onze mensen hebben van alles gedaan om de lat nog hoger te leggen. Dat inspireert en motiveert mij. De Britse coureur mag, zo, mag uh, morgen voor de vijftigste maal vanaf de eerste startplek vertrekken. Alleen Michael Schumacher, 68 Pols, en Ayton Senna, 65 Pols, trainden vaker de eerste starttijd. Hamilton, ik heb genoten van de auto in de kwalificatie. De setup was precies goed, de rondjes waren echt sexy. Het ritme was prachtig en voelde zo goed. Ik voelde me net als James Brown aan het einde van die snelste ronde. Nou, het zal zo zijn. Maar goed, morgenochtend, 6 uur Nederlandse tijd. De start van de eerste Formule 1 uh, race met, met uh, Max Verstappen vanaf plek 5. Dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Nou, een plaatje van uh, Lewis Hamilton uh, dan maar, hè? Ja. It is living in America. Wat bedoelt u, uh, Lewis Hamilton? Nou, hè? ik voel me net als uh, James Brown. Nou, dat komt zo dadelijk aan het eind van deze plaats. Daar komt hij aan. I feel good. Ja, I feel good, zegt hij dan. Ja, precies. Die Lewis toch? Morgen start hij van Paul Position voor de eerste Grand Prix van dit jaar 2016. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Wordt het weer een mooie Albertan? Oh, een hele poëtische. Een hele yeah. poëtische, oké. Okay. Goedemorgen naar Kiss the Pink and One Step. I've got my world. Why should I think about the rain falling? Inside looking outside. Try to put one foot. Op de zaterdagmiddag zondag op zaterdag goede nou, goedemiddag zandvoort. En alle wandelaars natuurlijk van de 30 van Zafvours. Welkom bij CFM, Yo de Kissing the Pink. En one step away from you. En daarmee is het 12 minuten voor 5 uur geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Ja, en uh, als we al met jou mogen geloven, is het weer een hele poëtische. Dus laat me horen. Avondstrand. Nog nooit heb ik de wind zo stil horen fluisteren als vanavond. En de regen viel nog nooit zo langzaam en gelaten. Nog nooit heb ik wolken zich zo regelmatig sereen weten te zien sluiten. Rondom grijze ondergaande zon. En nooit... Nooit is de avond zo onzichtbaar en scheidingsloos... in de nacht gegleden als nu. Dit late uur... waarop ik denk aan jou. En terwijl alle golven die nu geen schepen dragen... liggen te baren op ritmen van de wind... en de maan... Haar eerste stralen over dit verlaten strand doen dwalen. Dempen zandkorrels het geluid. Van veel, veel te langzame schreden. Ik denk, ik denk weer aan jou. En aan dat stille verdriet. Dat mijn lichaam zo gelaten een maakt. Met het gebroken beeld van mijn gedachten waarin glazen tranen, kristallen parels zijn... versteend op de wangen van mijn gelaat. Om, om te vergeten wat ik niet vergeten zou. En om te ontnemen wat ik zo ontzettend graag houden wou. Dat was hem weer he, bij CFM. Het mooie gedicht van de dag. En we zeggen daggedicht. Maar morgen is er weer een gedicht hoor. Ook weer zo rond kwart voor vijf bij CFM. Zandvoort op zondag. Hier is Lou Reed.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 Ja, hij sloot wel aan ja, op het uh, gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. En meteen ook goed uh, op de dag van vandaag natuurlijk, hè, met de 30 van Sandforge. You're the it's and take a walk on the wild side. Nou, ondertussen uh, stromen de verzoekjes binnen, ja. ja. Het is een beetje laat, maar ze weten natuurlijk dat Fred zo meteen zit... en dat dan uh, echt de radio begint, dus vandaar dat uh, ze nu ook gaan reageren. En deze draaien we dus uh, speciaal eventjes op uh, verzoek. Komt-ie aan. Get it on, you got the healing that I want Just like they say it in the song, till the dawn Let's mom and and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself Just show and tell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 Ben ik van plan wat te gaan zeggen wat misschien een beetje vreemd klinkt, Albert-Jan? Uh, nou... We gaan op tijd naar bed vanavond. Ja. <laughs> nou, dat bedoel ik dus. Dan denk je van, eindelijk, ja, eindelijk eindelijk. gaan we op tijd naar bed vanavond. <laughs> nee, ja. wat hebben we natuurlijk over de Crampri Formule 1 die ja. uh, morgenochtend om 6 uh, nee, um, uur start. Ja, de voorbeschoring was wel 5 uur. Hè? Ja, 5 uur. Vijf ja. uur die pak jij lekker mee en dan uh, blijf ik nog even liggen tot 6 ja. uur. <laughs> Ja, en morgen weer gezond op dan, ja, hè? Ja, zo, zo is het bereid. <laughs> het zit erop voor ons. Nou, ja, goed. Het is weer voorbij gevlogen en morgen zijn we er weer. En ja. uh, nou, we, we kunnen ons geen betere opvolger uh, voorstellen dan Fred Hey. Hij is er weer, gelukkig. Twee, twee uur live. Hé, Frut. Hé, Frut. Fred, je krijgt een gast in de uitzending? Ja, we krijgen Cornel in de uitzending. Cornel. Cornel. Wie kent hem niet? Tom Cornel of Cornel? <laughs> nee, is een andere. Nee, nee. Oh, geen Cornel. Oké. Okay. Een okay. zanger. Hartstikke dus, top. Nou, dat uh, straks bij Entertainment for You. En wij zijn er morgen weer. Ook dan weer trouwens met Kort die uh, live verslaggeving gaat doen van uh, de sequieren morgen. Oké, okay, ik zeg tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. Tot morgen. Doei doei. Last Hoi. Bye.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 When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing I look on